9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. En een mooie atletiekavond in het verschiet. Zo horen we hoe de zevenkampers, Broesen en Schippers het gaan doen... in hun laatste nummer, de 800 meter. En na het geweldige resultaat van ieder vanavond... kijken we vanavond nog een keer naar Ranomi Kromowidjojo bijoyo op de vier keer 100 meter wisselslag. Maar eerst het NOS Nieuws met Raymond Serré. Ranomi kromovic heeft haar tweede gouden medaille gewonnen in Londen. Net als op de 100 meter vrije slag maakte ze haar favoriete rol op de 50 meter waar... en eindigde in de finale als eerste. Marleen Veldhuis maakte het Nederlandse feestje compleet en won brons. Nederland heeft nu acht medailles gewonnen op de Spelen. Drie gouden, één zilveren en vier bronzen. De finale van de 50 meter was verder bijzonder omdat twee Nederlandse zwemsters op hetzelfde nummer een medaille behaalden. Dat was sinds 1936 niet meer gebeurd toen wonnen Nida Senf en Riemastemroek goud en zilver op de 100 meter rustlag. Vandaag was ook een topdag voor de Nederlandse zeilers. Dorian van Rijsselbergen won voor de vijfde keer een race en werd een keer tweede. Maar het bouwmeester staat nu op een gedeelde eerste plaats in de klasse En Lisa Westerhof en Lopke Berghout rukten op naar de derde plaats in de 74-klasse. Voor de kust van Nigeria zijn doden gevallen bij aanval op twee schepen. Twee Nigeriaanse veiligheidsmedewerkers zijn gedood. Twee anderen raakten gewond.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 Wilhelmers ten tweede malen deze week voor Ranomi Kromoi Jojo. En natuurlijk ook een beetje voor Marleen Veldhuis met haar bronzen medaille. Een waardige afsluiting van haar mooie lange loopbaan. En wat hebben ze een pret... De twee ploeggenoten uit Eindhoven daar op het podium. Ze laten alle twee hun medaille zien. Eigenlijk moet ik zeggen, alle drie. Want Alexandra Herasimenia staat er natuurlijk ook bij met haar zilveren medaille. Haar tweede zilveren medaille, ook op de 100 meter vrij. Was ze tweede achter Chromo Bijoyo En wat dat betreft kan de Wit-Russische dus ook terugkijken op een uitstekend toernooi. En datzelfde geldt natuurlijk... Voor Kromo Jojo en Veldhuis. Die estafette, daar uh, hadden we misschien wat meer van verwacht dan zilver. Maar uh, qua individueel zwemmen kunnen we echt niet klagen. En uh, ze gaan nu beginnen aan hun ereronde. En daar zien we ook Hanna. De dochter van Ma Veldhuis, zoals Kromoie Jojo haar ploeggenoten altijd noemt. Sinds die moeder werd zo'n anderhalf jaar geleden. En dat is toch wel heel knap van Marleen Veldhuis. Dat ze na die zwangerschap en nadat ze dus haar dochter ter wereld bracht... weer op dat hoge niveau is teruggekomen. Dat is er niet vele gegeven. En zij heeft dat voor elkaar gekregen. En daar moet je heel veel respect voor hebben. Ze showen allebei hun medaille aan de fotografen, Chromo en Veldhuis. En uh, dat uh, gaat nog wel even door, denk ik hier. Want de herenrondes, die duren altijd erg lang. Maar ze verdienen het zeker, uh, deze twee, na hun uh, prestatie van zo even op de 50 meter vrije slag. Ja, Bob, nog heel even. Wat moeten ze dan doen? Dan, ze moeten officieel moet ze, uh, direct onder het wat water in. Ja, dat is waar. Dat uh, heb je goed opgemerkt. Want inderdaad om 20 uur 7 Engelse tijd staat die race gepland uh, 4 keer 100 meter wisselslag. En, uh... Kromo Ijojo is zometeen de slotzwemster voor Nederland. En uh, ja, hij moet zich dus, uh, als ze aan die ere ronde klaar is, uh, gauw uh, in de catacombe voegen bij uh, Sharon van Rouwendaal, Monique Nijhuis en Inge Dekker, de andere drie zwemsters. En uh, dan uh, moet het uh, ja, misschien wel weer tot iets uh, moois gaan leiden. Ik sluit dat uh, helemaal niet uit. Ik zei al, brons is denk ik wel het hoogste haalbare. Maar in de vorm waarin Kromo Ijojo steekt, dan uh, zou dat maar zo kunnen. Wie weet. Goed, we gaan het zien over een paar minuten. Eerst het AMC in Amsterdam. Dat wil dat de farmaceutische industrie minder te zeggen krijgt... over de prijzen van geneesmiddelen voor zeldzame ziekten. De discussie over die dure geneesmiddelen is deze week vol op gang gekomen. In een brief van minister Schippers van Volksgezondheid schrijft het AMC... dat de prijs en kwaliteit op Europees niveau moeten worden bekeken. De prijzen liggen nu behoorlijk hoog... terwijl de medicijnen niet alle complicaties weghalen, zegt Fabrie-arts... Carla Hollak van het AMC. Nou, mijn voorstel zou zijn uh, dat direct, of misschien zelfs al voordat zo'n middel op de markt wordt toegelaten... dat er een onafhankelijk patiëntenregister wordt opgericht. Dat niet de farmaceut, maar dat een onafhankelijke groep mensen uh, daar de supervisie over houden. Dat die ook met de EMA samen uiteindelijk kijken van hoe effectief is het. En wat ik ook heel belangrijk vind, dat dat rond patiënten is en niet alleen maar rond geneesmiddelen. Volgens het AMC hebben de fabrikanten nu ook weinig reden om de medicijnen te verbeteren. En daarom moet het hele systeem veranderen. Wij hebben diverse malen uh, met de farmaceutische industrie ook gesproken. En ook gezegd van uh, ja, als we nu toch kijken naar wat de effectiviteit is van die middelen... dan vinden we dat toch tegenvallen. Uh, bij de ziekte van Fabrie is het zo dat die middelen uh, het aantal nieuwe complicaties kan uh, vertragen... Maar ja, is dat nou voldoende eigenlijk wat je wil? Want eigenlijk wil je dat die mensen helemaal geen complicaties meer krijgen. De AMC wil dat het EMA, het Europees Medicijnagentschap, een grotere rol gaat spelen. De redacteur Gezondheidszorg Rinke van der Brink legt uit wat daar de voordelen van zijn. Die willen dat wat in elk land individueel gebeurt, in het vervolg Europees gaat gebeuren. Dan heb je meer gegevens, want dan heb je alle patiënten die in Europa zo'n middel krijgen... kun je de effecten bij die patiënten van meenemen bij beoordeling van de effectiviteit van het middel. Maar je kunt ook samen kijken wat een redelijke prijs is. De AMC vraagt nu van minister Schippers om aan te sturen op het instellen van zo'n onafhankelijke instantie. Dit moet natuurlijk op Europees niveau besloten worden. Er moet een besluit komen van de Europese ministers van Volksgezondheid... dat dat in het vervolg zo gaat gebeuren. En er moet dan een, een instituut opgericht worden in Europees verband... waar die besluiten genomen worden en waar dat onderzoek wordt gedaan. Ik stel me voor, dat is wat AMC ook zegt dat ze willen... dat er dan voor die stofwisselingsziekten... want dat zijn meestal die hele dure medicijnen... dat daar een, een groep artsen komt die daarmee bezig zijn... die dat dan gezamenlijk beoordelen en daaronder... Uh, onder een instituut wat daarvoor wordt opgericht... dat soort onderzoek gaan doen en prijsadviezen gaan geven aan de Europese Unie. Het ziekenhuis hoopt dat de discussie niet alleen gaat over de prijs van de geneesmiddelen... maar ook over de kwaliteit en hoe de medicijnen op de markt worden toegelaten. Ja, het is altijd som om Curtis Mayfield af te kappen, maar voor Andy Houtkamp doen we alles. Tweede halve finale, 400 meter vrouwen. Nou, dan weet ik nog wel wat te verzinnen. Maar goed, het is uh, inderdaad de tweede halve finale. eerst uh, hebben we gehad, uh, dat mag duidelijk zijn. Het was een uh, prachtige serie, uh, of een prachtige halve finale met Sonja Richards. Die al 44 keer onder de 50 seconden heeft gelopen in haar... Carrière. En nu net niet, 50 en een heel klein beetje, 50 om precies te zijn. Tweede plaats was de regerend uh, Olympisch kampioene en ex-wereldkampioene uit Groot-Brittannië Christine O'Rourougo. Uh, nu weer gejuich voor Shana Cox. Ja, dat zouden ze een jaar geleden niet hebben gedaan. In ieder geval niet zo hard, want toen was ze nog Amerikaans. Ze is geboren uit uh, Engelse ouders, maar geboren in de Verenigde Staten. Shana Cox en uh, genaturaliseerd nu Engels. Ze had een uh, engels Paspoort, maar ook een Amerikaans paspoort. En nou, met allerlei toestanden mag ze nu uitkomen voor Engeland. En loopt in baan 8. Maar de grote favoriet is de Amerikaanse Francina Mokorori. En natuurlijk Amantle Moncho uit Botswana. Botswana, wereldkampioene in 2011. En Moncho die uh, deed dat uh, heel knap. Loopt uh, 49, 54. Dus ook onder de 50 seconden de enige in deze... Uh, halve finale die dat kan. Uh, overigens is ook het uh, discuswerpen uh, voor de vrouwen bezig... zonder Nederlandse moeder Jansen. Die is al in de uh, kwalificatie gesneuveld. En het verspringen waarbij er gejuicht werd voor Chris Tomlinson. Want die gaat daar aan de leiding, maar het is allemaal nog jong. Nu de tweede halve finale, 400 meter. werd eventjes uit de startblokken opgestaan... Uh, omdat het uh, toch nog wat onrustig was. Maar nu zitten ze er klaar voor onder het Olympisch vuur... dat helemaal weggestoken is in dit Olympisch stadion. Onbegrijpelijk toch een van de hoogtepunten altijd... tijdens Olymp maar alleen de 80.000 in het stadion kunnen het uh, uh, live zien. Nu zitten de dames klaar. 400 meter. Zo'n 50 seconden gaan ze er tegenaan. Ze willen omhoog en dan zijn ze weg. En luid gejuicht, luister maar. De mensen vuren ze aan op deze hele snelle baan in Londen die hier neergelegd is. En in 2017 ook het decor zal zijn van de wereldkampioenschappen. Ik kijk naar Shanna Cox, die gaat wel erg goed. Maar ook uh, uh, zie ik uh, de Amant, uh, Amant Le Moncho... En George gaan aardig mee, de Nigeriaanse, maar die blijft nu toch wel achter. En is het uh, Moncho die op kop gaat en ook uh, McCrory gaat uh, lekker. Maar nu moet het toch wel hard gelopen worden door met name... Uh, uh, Moncho, nee, die uh, doet het goed, die ligt op kop. En daarnaast McCrory nee, die koks, uh, die uh, gaat er niet bij komen. Het zijn... Moncho en Makarori die over de finish komen in een tijd van 50-15. Net boven de 50 seconden. En zo is de tweede halve finale ook gelopen. Geen verrassingen. Zowel Moncho als Makarori gaan door naar de finale. Gaan we naar het bad. Naar de 4 keer 100 wissel voor vrouwen. Bob. Ja, met voor Nederland de dus Sharon van Rouwendaal als zwartzwemster op de rugslag uiteraard. Waar uh, Amerika en Australië toch wel de grote kanshebbers voor het goud zijn. En dan met name Amerika, denk ik. Maar voorlopig zijn de verschillen nog klein. Van Rouwendaal moet zorgen dat ze de schade beperkt ziet te houden. Maar het is voorlopig uh, Australië wat heel goed gaat met Emily Seaboom. 50 meter, inderdaad de Australiërs aan de leiding voor Amerika en Rusland. Maar de verschillen binnen een tiende van een seconde. Van Rouwendaal keert als achtste in 29.43. En dan uh, moet ze op die tweede baan toch een beetje doorzwemmen van Rauwendaal. Moet ze zorgen dat het gat niet al te groot wordt. Dat is natuurlijk de taak nu voor die andere drie. Om te zorgen dat Ranomi Kromo Widjojo straks nog enige kans heeft om Nederland naar het podium te brengen. Maar als dat op deze manier gaat, wordt het lastig denk ik. Want van Rauwendaal heeft het moeilijk. Rauwendaal klokt 1-0-0-72, wel ietsje sneller dan gisterochtend in de series. En dan nu het woord aan Monique Nijhuis op de schoolslag. Het is uh, Australië en Amerika die goed gaan, ook Rusland gaat goed in baan uh, 6. Nee, dat is uh, Amerika in baan 6. Uh, Japan moet ik zeggen doet het goed in baan 5 is ook niet zo verrassend. Want Japan heeft de beste twee zwemsters als eerste. Dus Japan zal denk ik nog wel een beetje terugzakken in het verdere verloop van de race. 150 meter, Amerika 1, Rusland 2, Australië 3 en Nederland ligt nu zevende. In 1.31.47 de tussentijd van Monique Nijhuis die alles geeft op die tweede 50 meter schoolslag. Monique Nijhuis heeft... Uh, Individueel hier weinig laten zien. Gesneuveld in de series van de 100 meter schoolslag. Maar op zo'n estafette dan komen er soms extra krachten los. Maar Nederland moet toch van ver komen hoor. Het is nu Amerika aan de leiding. Natuurlijk met Rebecca Sony. Die heeft de voorsprong flink uitgebreid. En nu dan voor Amerika Dana Volmer, Voor Australië Alicia Koets. En voor Nederland Inge Dekker. Tussentijd 2.07.46. Dat is een precies een halve seconde sneller dan gisterochtend voor Nederland. Maar dat moet. Het natuurlijk ook. Het zal harder moeten dan gisterochtend om het podium te kunnen bereiken. Wat kan Inge Dekker nu? Zwemmend daar in baan 2. Ze moet uh, nog heel wat mensen voorbij uh, om Nederland uh, naar voren te brengen. Amerika lijkt uh, te gaan winnen. want het verschil is uh, groot hoor. Met Japan bijna 2 seconden, met Rusland zelfs 2,5 seconden. En Australië valt uh, ook wat terug nu met Alicia Koets. Inge Dekker op die tweede 50 meter. En dan zometeen dus Chromo Joyo. En is er dan? nog wat mogelijk. Misschien kan het toch wel, hoewel het gat is toch wel groot met die banen 4 en 5 met Australië en Japan. Inge Dekker op de laatste meters. Nederland op de zevende plaats. En als dit nog het podium wordt, dan is het wel echt een huzarenstukje van Kromouwit Jojo. 300 meter, Amerika aan de leiding. Australië nu tweede, Japan derde. En nu dan Kromouwit Jojo. Wat kan ze nog doen daar in baan 2? Ze heeft uh, de Deense naast zich, Pernille Bloemen. Nou, die moet ze wel voorbij zien te komen. Net Zoals de Chinese Tang Yi, Maar dan ben je nog steeds niet op het podium natuurlijk. Het is Amerika dat onbedreigd op de overwinning afgaat. Australië zal tweede worden. En kan Nederland dan nog in de buurt van Japan komen. Dat op dit moment derde ligt. Nee, Rusland ligt derde zelfs. Maar Japan vierde dan. Kromo Ijojo, de tweede 50 meter. Wat is hier nog mogelijk? Maar ze moet ook de Chinezen nog voorbij. Ik denk dat het lastig wordt hoor. Maar ze komt in ieder geval wat dichterbij. Kromo Ijojo, Amerika gaat winnen. Australië gaat tweede worden. En wie wordt het dan derde? Wordt het China? Wordt het Japan? Of wordt het toch nog Nederland? Nee, ze gaat het net niet redden, Kromo e Jojo. De achterstand was te groot toen ze het water in moest. Dat is de conclusie. En Amerika heeft zijn vijftiende gouden zwemmedaille binnen hier. Dat is uh, toch wel ijzersterk. Ook nog in een nieuw wereldrecord. 3-52-0-5 van het viertal Franklin, Sony, Volmer en Smit... Ja, dat zijn ook niet de minste, want dat zijn allemaal individuele Olympische kampioenen. En nu dus ook met deze ploeg. Amerika overheerst het zwemtoernooi en onderstreept dat hier nog maar eens. Australië wordt tweede. En wie wordt er dan derde? Dat is Japan geworden. Dat is de verdeling van de medailles. Nederland eindigt als zesde in 3,57-28. Als ik dat goed zie. En dat zie ik goed. En dat is een nieuw Nederlands record. Dat dan wel. Een verbetering van 300 30ste met de oude toptijd gezwommen in 2009. Dus je kunt er weinig op afdingen verder op de prestatie van de Nederlandse ploeg. Maar ja, de achterstand voor Kromoei Jojo was te groot toen zij het water in moest. Om er echt nog wat van te maken. Om Nederland nog naar het podium te brengen. We gaan naar Andy Houtkamp. In het ja, atletiek stadion vanzelfsprekend. Ze, Tenminste, daar mag ik ook. <laughs> Dat hoop ik ook, want ik zie toch wel heel veel atleten omheen. me heen. En, <tongen> uh, uh, Ik zie ook een verspringer, een, een andere Engelsman, die 8'21 uh, heeft gesprongen. Uh, die staat nu uh, op de eerste plaats. Maar ik ga kijken naar de derde halve finale van de 400 meter. <tongen> Sorry, bij de vrouwen. Met onder andere Antonina Tornia voor haar vrienden. Krivoshapka uit Rusland. En als je hoort dat ik haar naam al amper kan uitspreken, zul je begrijpen dat ik gewoon Antonina uh, zeg. Het is een Russische die brons won op de wereldkampioenschap in 2009. Een van de betere in deze halve finale. We hebben ook uh, een uh, zeg maar soort van Joop Soetemelk, maar dan met vijfde plaatsen. Didi Trotter, vijfde op Olympische Spelen in Athene al. Uh, vijfde op de WK's in 2005 en 2007, Amerikaanse, maar kan wel heel hard lopen. Maar uh, die uh, Russische is in principe normaal gesproken ietsje sneller. Een andere snelle dame in deze halve finale had uh, brons op het WK in 2007. En dat is een Jamaikaanse Navlin Williams Mills. 400 meter voor de dames. De derde en laatste halve finale. De eerste twee gaan sowieso naar de finale. En uh, dan moeten de verliezers hopen dat er zodat ze zitten bij de twee tijdsnelsten. In uh, baan 1 McConnell uit uh, Groot-Brittannië. Uh, Omotosho uit Nigeria in uh, baan 3. Baan 2, baan 3. En Trotter, baan 4. Krivoshchapaka in baan 5. A uh, uit uh, Oekraïne in baan 6. Williams Mills in baan 7. Rodriguez uit Puerto Rico in baan 8. En een Haitiaanse in baan 9. Marlina Wesh. Het is weer stil. Want er gaat gestart worden. Kleine, ruime 50 seconden zullen ze lopen. Doodstil. Gaan de wielen omhoog. En weg, zei ze. En dan kijken we meteen naar die uh, Russische Krivoshchapka. Want dat moet toch de dame zijn die het gaan doen. De eerste bocht. Heel rondje rond uh, het stadion. De eerste bocht is geweest. En zo, wat loopt die hard, zegt die Krzyszkapska. Want die uh, gaat uh, er als een speer vandoor. Heeft uh, eigenlijk alles al, uh, en iedereen al ingehaald. Terwijl ze nu de laatste bocht ingaat. 18 graden Celsius. Beetje zonnetje nog. Een laatavond zonnetje. En die uh, Russische, die gaat echt als een speer. Die heeft echt een straatlengte voorsprong. Op zijn uh, Bolts is die, die deze 400 meter aan het lopen. Komt de uh, bocht uit. En er zijn er nog maar twee die nog een klein beetje in de buurt komen. Ja, zou het nu wat in. Een van die twee is Didi Trotter aan haar linkerzijde. Die komt nu wel heel erg dichtbij. Dan moet ze nog gaan doorlopen, ook die Grigor Schapka, om te winnen. Nou, dat doet ze dan net voor... Nou, of Williams Mills van Jamaica of Didi Trotter. Maar de tijd is 49.81. Dat is een hele snelle tijd. Van de, de vrouw die dit jaar sowieso al het snelste was: met 49.16. Grifo Shapka uit Rusland. Zij gaat in ieder geval naar de finale van de 400 meter bij de vrouwen. Met een mooie tijd van 49.81. man you see and one day I will be in the morning sun. Lazy pulling day.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 Ik wil hem niet eens afkondigen, geloof ik, hè? <laughs> ik het is echt een heel leuk liedje. Wild <laughs> and the people and lying in the morning sun. Het Olympische roeitoernooi zit er sinds vanmiddag op. Alleen de Nederlandse vrouwen acht slaagden erin een bronzen medaille te veroveren... en aan de verwachtingen te voldoen. Maar verder waren er nauwelijks uitschieters. En dat terwijl werd gehoopt op drie plakken waarvan misschien wel eentje van goud. Onze verslaggever Rachna Niemeyer blik terug.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 Een medaille voor de, vrouwen de medaille van de Vrouwenacht zorgde voor mooie blijdschap aan de wal bij Nederland. Onder meer bij coach Susanna Tjejes. Op het moment dat je zeg maar, langs de kant uh, fietst en het, je ziet dat ze medaille veilig hebben, um, dan ben je gewoon, alleen maar heel, ja, gewoon heel emotioneel en dan schiet er eigenlijk niks door je hoofd. En het tweede wat vervolgens wel door mijn hoofd schoot was, het is klaar. En toen werd ik weer emotioneel. Kijk, te staan daar met een bronzen tjoeper. Waar is hij? Oh, okay. De vrouwenploeg te sterk en dik verdiend, werd de derde plaats veroverd. Maar het kan een tegenvallend Olympisch toernooi niet verbloemen... Hoewel technisch directeur René Meinders moeite heeft om van een echte mislukking te spreken. Ja, als je naar de medaille-oost kijkt, dan denk je ja, dat is een beetje mager. Uh, aan de andere kant, als ik kijk naar, we waren hier met zeven ploegen. Hebben er hebben in ieder geval zes uh, voldaan aan, uh, aan uh, de Olympische Norm. Ik, ik denk dat we het in die zin hebben we het eigenlijk gewoon heel goed gedaan. Alleen als je kijkt naar de, naar de, naar de teller, uh, ja, dan is dat uh, uh, natuurlijk een, een tikje teleurstellend. De finish komt in zicht. Duitsland ruim aan de leiding. Nederland ligt of op brons. of op de vierde plaats. En Nederland grijpt naast een medaille. op de Olympische Spelen bij de Holland 8. Het scheelt niets. Maar toch komt de Holland 8 tekort. Nou, als ik kijk nu kijk nu hoe, hoe dicht uh, de, dus het gat met tegenwoordig met de nummer 1. en ik kijk naar de vrouwen 8 naar de mannen 8, dan is dat gewoon klein. Uh, Vind je? Ja. Ja, ja dat, dat, uh, in ieder geval overbrugbaar. Dat wil zeggen, dat is hier, hier dan kun je zeggen dat een duidelijke uitslag maar het, het is. Maar uh, de, de verschillen met de wereldtop zijn bepaald niet uh, onoverbrugbaar. Nee. Mag ik er wel tegen inbrengen dat het wel ploegen zijn, zowel Amerikanen bij de vrouwen als Duitsers bij de mannen, die eigenlijk op elk toernooi waar wij elkaar treffen altijd winnen? Ja, die, die, uh, dat, dat, uh, dat klopt. En, uh, ja, de, de Duitse monarch is uh, zonder twijfel de uh, beste boot die ze ooit gehad hebben. Dat zeggen ze zelf ook. Uh, Amerikanen niet anders, denk ik. Uh, dus, ja, de, de, het niveau is hoog, uh, dat weten we. Maar aan de andere kant, als ze als nu kijken en ik kijk naar deze groep roeiers... en een aantal talenten wat we, wat we daarin hebben... ik denk uh, met een goed programma en een goede, goede begeleiding eromheen... Uh, zou ik niet weten waarom we... Uh, niet niet uh, mogen dromen van het hoofdste, de hoogste treden op het podium. Nederland beleefde op het sfeervolle en dagelijks uitverkochte Doornie Lake... een van de meest slechte Olympiades van de afgelopen decennia. Alleen in 1980 in Moskou was het nog minder... toen er niet één medaille mee naar huis werd genomen. De vraag is of de technische leiding achteraf de goede keuzes heeft gemaakt... qua coaches, materiaal en andere zaken. Ja, we maken ongetwijfeld uh, maken we fouten. Kun je noemen? Nee, op dit moment niet. Nou, Dan doe je dat niet? Nou, ik denk dat we een, een evaluatieproces, uh, dat gaat nu beginnen. En dan ga ik niet op vooruit lopen. Maar uh, uiteraard zijn er, ja, fout is ook een groot woord. Maar er zijn altijd dingen die beter kunnen. En, uh, dus we zullen nu ook zorgvuldig kijken naar het hele proces. Uh, goed uh, de tijd nemen om uh, zorgvuldig te evolueren. En van daaruit uh, onze koers uh, uh, naar Rio uh, uit te zetten. Dus het is niet zo dat we, uh, dat je zegt, nou ja, dat je nu al moet uh, kiezen. Dat, uh, of we nu al moet besluiten dat we de verkeerde mensen in, in, in, in dienst hebben of in dienst hebben genomen. Of zo. Dat, dat gaat mij even, is mij even een stap te ver. Eén ding is zeker, lang wachten met evalueren is onverstandig. Niet de volgende Olympische Spelen over vier jaar zijn het grote doel, maar het WK op de Bosbaan in Amsterdam overal weer twee jaar. Er zullen op korte termijn roeiers stoppen en coaches vertrekken na het leveren van slecht werk. En dat vraagt om leiding en een harde hand wellicht, maar die ontbreekt nog wel eens in de kleine ons kent ons roeiwereld. René dus nog een keer. Nou, ik weet niet of die, of die, die, die problemen uh, bij, bij al die ploegen zo groot zijn geweest. Bij, bij de mannen achter is natuurlijk een. een uh, dat, is, dat is duidelijk omdat er in het laatste stadium wat, uh, wat gewijzigd is. Ja, is het. Uh, ik, ik, uh, ik, ik, ik weet het niet. Volgens mij wordt het allemaal een beetje uh, opgeblazen, denk ik. En is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. En het uh, tweede is, uh, wat natuurlijk wel een, uh, uh, wel een belangrijke is, dat we heel zoveel moeten kijken naar het coachkader uh, wat we hebben. En uh, als je droomt van het hoogste, dan moet alles uh, tiptop zijn. En dat, dat geldt ook voor, voor de faciliteit, maar ook voor de begeleiding Een bijdrage van Ragnar Niemeyer. Het is uh, iets over half tien. We gaan naar de NOS Headlines met Remon Seré. Bij een festival in Steenwijkerwold. Bij Steenwijk is een grote feesttent ingestort door noodweer. De tent stond op een festivalterrein. Er stonden veel mensen in. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt. Hulpdiensten zijn met groot materieel onderweg. De feesttent stond op het terrein van het Dickie Woodstock Festival. In de tent zou een optreden worden gegeven door Rowan Hezen. Dat was nog niet begonnen. Voor de kust van Nigeria zijn twee Nederlandse schepen bestormd... door gewapende mannen. Dat heeft de Rotterdamse rederij bevestigd. Twee veiligheidsmedewerkers zijn gedood. Twee andere mensen raakten gewond. Vier mensen zijn ontvoerd. Die komen allemaal uit Azië. En door de overwinning van Ranomi Kromo-Jojo en de bronzen medaille van Marleen Veldhuis op de 50 meter vrije slag is Nederland naar de 11e plaats in het medailleklassement gestegen. Nederland heeft nu 8 medailles, 3 gouden, 1 zilveren en 4 bronzen. De Nederlandse vrouwen eindigden in de finale van de 4x100 meter wisselslag als zesde. Het goud was voor de Verenigde Staten. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks het laatste nummer op de zevenkant, de 800 meter, met broersen en schippers. En de beachvolleybalses, laten we die niet vergeten, Keisel, Keizer pardon, en Van Iersel. Eerst het vakantiegevoel in Frankrijk. Ja, het was vandaag uh, Zwarte Zaterdag, de drukste dag van het jaar op de Franse wegen. 765 kilometer file stond er op een gegeven, ogen, o, op een gegeven ogenblik. Uh, het had nog erger kunnen uitpakken als er meer mensen in de auto waren gestapt, maar 4 op de 10 Fransen bleef thuis. Ze hebben geen geld om op reis te gaan, overigens. Plaatselijke overheden leggen hier en daar speciale strandjes aan... om ze toch een vakantiegevoel te geven. Zoals in het plaatsje Carrière sous Poissy, niet ver van Parijs. Correspondent Ron Linker ging er langs. Nou, als je je ogen dicht doet, dan klinkt dit toch echt als een strand. Spelende kinderen die nooit moe raken... het geklots van water en een stampende disco beat... Je zou ook niet zien trouwens dat dit strand nep is, dat het ingeklemd is tussen troostloze flatgebouwen. Ben, vu que je pas en vacances, Alors on vakantie. Dat is van vakantie. Oma en kleinkind allebei niet op vakantie dit jaar. Een vrouw die van haar AOW niet op vakantie kan, een dochter van wie de ouders het niet kunnen betalen. Ze blijven dus thuis. Schoolkinderen weten al wat ze straks te horen krijgen van al die andere kinderen die wel op vakantie zijn gegaan. Wij zijn thuis gebleven terwijl zij allemaal een reis naar het buitenland hebben gemaakt. Kijken, kijken. Oh meid, die gaan we thuis afmaken, die tekeningen. En dan ineens Nederlands. Ze heeft al lang gehoord waar het over gaat. En is dan wat bedeest als ik vraag hoe ze heet. Sabine Poen, niet lachen hoor. <lacht> ik zeg het hier is in het Frans, zeg je Poen. Tja, met zo'n naam kan eigenlijk niet anders dat u dit jaar wel op vakantie gaat. Wij gaan volgende week wel op vakantie. Maar er wonen hier heel veel mensen die niet op vakantie kunnen. En die kinderen zien eigenlijk nooit water, zand. en Dit is echt een vakantie. Ook het is maar een heel klein stukje, maar het is echt een vakantiegevoel hier. En, uh, en ik zie dat veel kinderen... Die bij mijn kinderen op school zitten die niet weggaan. Voor hun is het echt hun, uh, hun vakantie. Uh, dat is dan het rapport uitgekomen. 42% van de Fransen uh, kan niet op vakantie gaan omdat het te duur is. zorgt dat inderdaad in de klassen ook voor een tweedeling. Van kinderen die wel op vakantie zijn gegaan en kinderen die niet konden. Je hoort er niet veel over. En tussen ouders is het ook een beetje, nou niet taboe, maar je, het is moeilijk om te zeggen waar ben jij geweest tegen mensen van wie dit je weet dat, je niet, dat ze niet weg zijn geweest. Dus het is goed dat we dan, we praten, ben je naar carrière plaats geweest en we uh, zijn die mensen er toch uit geweest. Maar het is, niet, het, is, het is niet echt taboe, maar je praat er gewoon niet zo gauw over omdat het, uh, je wil mensen niet pijn doen dan. En er wordt van alles georganiseerd, hè? want wat horen we nou? Wat? Food, nou, het is het babyfood uh, waar mijn kinderen zich al twee uur geleden voor hebben ingeschreven. Dat gaat nu beginnen. Dus uh, ik vervang mijn zoon. Dus ik moet ook meedoen zo meteen. Want één zoon wil niet meer. Yes. Ja. ja, het vakantiegevoel van deze Fransen. Ja. Uh, we, zijn, uh, we zijn zo meteen toe aan de vier keer 100 meter bij de mannen. Het laatste, uh, ja, het laatste stuk eigenlijk van het zwemmen op deze Olympische Spelen. Uh, eerst nog even over het festival in Steenwijkerwold. Waar een grote feestent is ingestort door noodweer. Uh, daar is een aantal mensen gewond geraakt. Het is uh, nog niet duidelijk hoeveel het er zijn en hoe ze eraan toe zijn. U hoort het zo net in het nieuws. Wij zijn druk bezig om uh, daarover iemand aan de telefoon te krijgen. Dus uh, zodra dat gebeurt hoort u daar uiteraard van in deze uitzending. Ja en dan uh, zoals we al eerder zeiden voor de laatste keer naar het uh, zwemmen. Met Bob van der Takte, 4 keer 100 meter wissel met Nederlandse deelnemers. Uh, Bob wees eens reëel, wat zijn de kansen? Ja, het is moeilijk in te schatten. De verschillen waren enorm klein gisteren in de series. Nederland is die finale ingegaan als vijfde. Maar het verschil met de nummer drie gisteren was waar... Uh... Drie tiende van een seconde, dat is uh, natuurlijk wel uh, te overbruggen. Dus uh, er is misschien best wat mogelijk. En vergeet niet dat dit Nederlandse kwartet, Nick Driebergen, Lennart Stekelenburg, Jorie Verlinden en Sebastiaan Verschuren... al eens een medaille heeft gehaald. Dat was wel. Op een Europees kampioenschap, niet op het wereldtoneel dus. Maar toch, ze weten hoe het is, ze weten hoe het voelt. En ze zijn er echt heel erg mee bezig hoor. Het zijn ploeggenoten van elkaar, trainen allemaal in Amsterdam bij Martin Truijens. En dit vinden ze echt een belangrijk nummer. Hier hebben ze veel op getraind. Dus uh, er zal ze alles aan gelegen zijn om het nu ook te laten zien op dit grote toneel. Deze finale, deze 32e en laatste zwemfinale, is ook het laatste optreden van Michael Phelps. Hij stopt, zoals bekend, en gaat straks op de vlinderslag zijn laatste 100 meter als professioneel zwemmer. Uh, zwemmen En dan uh, zit het er dus echt op voor hem. Amerika natuurlijk weer de grote favoriet. Won het goud op de laatste zeven Olympische Spelen op dit nummer. Uh, uitdager Australië lijkt mij in deze finale. En misschien ook nog Groot-Brittannië. Nederland start in baan 2. Geflankeerd door Hongarije en Japan. Andere landen nog in deze finale. Duitsland en Canada. En nu dan de start van deze race. We beginnen weer met de rugslag natuurlijk zoals altijd. Nick Driebergen in actie. Hij... Uh... Gaat nu van start, is van start gegaan. Moet het opnemen onder meer tegen Heden. Stukkel uit Australië. Liam Tencock uit Groot-Brittannië en met. Grevers, de Amerikaan met Nederlandse ouders. De eerste meters van de race. Hongarije gaat goed in baan 1 met Laszlo Tje. Dat is ook geen kleintje natuurlijk. Een goede rugslagzwemmer. Zwemt altijd op de wisselslag. 50 meter. Amerika wel op de eerste plaats. Hongarije, tweede. Groot-Brittannië, derde. En Nederland op de zevende plaats. En dan moeten Driebergen even gas gaan geven op die tweede 50 meter. Amerika en Hongarije bepalen het voorlopig. Maar Driebergen is niet al te ver af. Lijkt nu wat op te schuiven in het veld. Nederland nu op een vijfde plaats, denk ik. Ja, op een vijfde plaats als ik het goed zie. Als we gaan richting de eerste overname. Nu Lennart Stekelenburg. Amerika heeft 3400 honderdste voorsprong op Japan. Hongarije op de derde plaats. En Nederland keert als zevende in 53-79. En dan heeft Driebergen het op het laatste stukje nog een beetje laten liggen. De achterstand loopt wel wat op nu. Lennart Stekelenburg. En het gaat voorlopig tussen Japan en Amerika. Nu tussen Kozuko Kitajima en Brandon Hansen. Maar Japan heeft de beste twee zwemmers weer in het begin. Maar is toch een geduchte concurrent voor de Amerikanen. Australië valt nog wat tegen. hetzelfde geldt voor Groot-Brittannië. Stekelenburg nu op de tweede. 50 meter. Hij moet de schade zien te beperken dat er nog wat te halen is. Zometeen voor Joeri, Verlinde en Sebastiaan Verschuren. Maar het podium is voorlopig ver weg voor Nederland. Want Hongarije doet het uitstekend ook daar in baan 1 met Daniel Giurta. Maar dan heeft Hongarije de twee toppers wel gehad. Nu de derde overname. Het is Amerika dat Japan nu voor zich moet dulden. En daar zal Michael Veldt in zijn laatste race dan toch wat aan gaan veranderen. Nederland nu op de hoeveelste plaats? Zesde plaats, 1'54-03. De tussentijd, dan zit Nederland wel een halve seconde onder het Nederlands record. Het gaat dus wat harder dan gisteren. En dat is goed natuurlijk. Wat kan Jury Verlinden nog? De achterstand is toch iets te groot. Denk ik. Japan op de eerste plaats. Na 250 meter. 2600 het verschil met Amerika. Hongarije ligt derde. En nu dan Michael Phelps. De laatste 50 meter van hem. Daarna zullen we hem niet meer zien in het zwembad. In ieder geval niet als professioneel zwemmer. En hij zwemt de Japanner voorbij. Takeshi Matsuda. Michael Phelps. De laatste meters voor hem. Dan zit het erop. Maar de race gaat verder natuurlijk. Voor Amerika met Brandon Hansen. 2600 is de... De voorsprong van Amerika op Japan en Nederland keert als zevende in 245-89. Dan zitten ze nog 700ste onder het Nederlands record. En Jori Verlinde had dus wel wat harder gemogen. En die medaille die gaat er absoluut niet komen. Want het verschil is veel te groot. Daar kan Sebastiaan van geen verandering meer in brengen. 50 meter te gaan nog. Amerika, Japan, Australië. Dat is de volgorde. En Amerika gaat het goud ophalen. Het zestiende goud. Want Nederland. Adrian gaat deze voorsprong natuurlijk nooit meer uit handen geven. Verschuren doet nog verwoede pogingen om nog dichterbij te komen. Maar het gat is te groot. Hij redt het niet meer. Amerika wel. Dat wint het goud. Want Adrian is nu bij de finish. 3.29.35 de winnende tijd. Japan wordt tweede. Australië derde. En Nederland eindigt als zevende in 3.33.46. Het is weer een nieuw Nederlands record. Een verbetering met 3.200. Maar uh, het is in dit internationale geweld niet goed genoeg. Amerika wint het goud. Het zestiende goud op dit uh, Olympisch toernooi. Zestien van de 32 gouden medailles voor Amerika. Hoezo overheersing? Ja, We zeiden het net al en u hoorde het ook al in het uh, nieuws om half tien. Bij een festival in Steenwijkerwold in Overijssel is een... Uh... Feesttent ingestort en er zouden meerdere gewonnen zijn. Muziekjournalist Jean-Paul Hecht was daar aan het spelen met zijn band. Goedenavond. Goedenavond. Wat, uh, wat is er gebeurd? Uh, nou, het dus klopt. Ik, wij zouden gaan spelen met de band. En, en uh, gelijk uh, met de band Roanherzen, die in de grote tent uh, naast ons zouden spelen. En uh, tijdens het, uh, het opbouwen van instrumenten uh, brak in een keer een storm los. Uh, begon het vreselijk te hagelen en te waaien. En uh, nou, de kleine tent waar wij aan het bouwen waren, die, die die van weg staan. De palen die, die werden al weggeslingerd. Maar de grote tent daarnaast, ik ben naar buiten gelopen, of hier aan de rand, en, uh, die werd opgepakt en die, die, die, die tent is gewoon neergekwakt op de grond. Ja. En uh, ja, wat ik net begreep is dat er tientallen gewonden zijn. En uh, ja, er is nu één grote chaos, uh, brandweer, waren rijden af en aan en ziekenhuis. Dus ja, toen wat er staat is, weet ik niet, maar het, is, het, is, het ziet er behoorlijk dramatisch uit. Was er paniek? dat was behoorlijk paniek ja het was gelukkig nog niet zo druk want uh, ja de groot van het grootste deel publiek zou toch wat later komen natuurlijk voor Ro uh, dus maar uh, ja dat was wel behoorlijk paniek want het was mooi weer toen wij hier kwamen rond uur of acht en uh, het, het weer sloeg echt binnen, binnen twee minuten om ja. dus dat was ook erg onverwacht en uh, ja hoe zijn de gewonden er aan toe nou wat ik nog nu heb gezien is een aantal ziekenwagens afreden wordt nu wel goed afgeschermd en uh, dat is moeilijk te zien er zijn mensen onder het onder het cel vandaan gehaald uh, en een klein deel van de tent staat nog, zeg maar het deel waar, waar het podium staat, dat staat nog overeind, maar het deel waar het publiek eh, normaal staat, dat is helemaal ingestort. Ja, waar is die tent van gebouwd? Hè? Zijn dat zware of zijn dat lichte materialen? Uh, nou, het is, ja goed, het is een vrij lage tent. Het is een uh, vrij lage tent met, met in mijn ogen vrij lichte palen, want ik zag ze net uh, rondzweeten in, uh, in de lucht, ook bij onze kleine tent. En, uh, ja, het is, het is niet zo'n superluxe tent als dus je bijvoorbeeld bij Lowlands of Pink ziet. Dus uh, ja, ja. Ja, het is, uh, ja, goed. Het, het, het, het, het is wel een klein festival, dus dat is wel logisch. Ja. Hoeveel tenten stonden er? Zijn er nog meer? Uh, eh? daar staan drie tenten. Waarvan nu, ja, de, de, de middelgrote tent en de Risehout-speler nog overeind. Die is weer, de palen die, die rondstingen zijn weer rechtgezet. De andere tent staat ook nog, alleen de grote tent die is, dus, die is ingestort. Heb je de indruk dat het uh, goed verloopt met de organisatie en de hulpdiensten? Nou, zo te zien wel. Het was heel snel, heel snel waren er ambulances te horen en, en, en brandweerwagens. Volgens mij waren ze erg snel. Dat heeft niet langer dan, uh, nou, nog geen tien minuten geduurd. Ja. Had je de indruk dat dat, uh, dat noodweer uit het niets kwam? Of had je wel al Sorry. iets gehoord of zien aankomen? Sorry, ik sta even slecht. Was het slechte weer er ineens? Of was het al een ja, tijdje ineens. bezig? Ja, goed, dat was natuurlijk wel al, wel, wel, wel de uh, Parade De was ook wel wat waarschuwing. En uh, het kwam heel snel. We zagen het al aankomen toen we aankwamen rijden. Maar ja, dat het zo extreem zou zijn, dat, uh, dat had ik niemand verwacht. Hè. Dat is echt, uh, echt binnen binnen. Binnen vier, vijf minuten tijd lag er een uh, laag van vijf, zes centimeter uh, hagel hier. Dus, uh... Ja, dus er is er dus ook niet voor ah. gewaarschuwd. Dat kwam gewoon zo snel dat. Er was niet te waarschuwen. Nou, nee, ik denk het niet. Dit kwam zo onverwacht en zo extreem dat. Uh, nee, dat had niemand verwacht, dit. Nee, nee, nee oké. Okay. Het is een festival in Steenwijkerwold. Uh, wat is ja. het voor festival? Nou, Dickie Woodstock is een vrij bekend festival, een groot festival, waar al een aantal jaren grote acts speelt, zoals Within Temptation, buitenlandse bands, dus het is erg bekend. En uh, is volgens mij een driedaags festival, het begint op donderdag en vanavond zou dan de slotavond zijn, met uh, Rowan Heerzen als uitsmijter. En uh, nou goed, de bus van Rowan Heerzen staat hier voor me, de, met alle spullen al uitgeladen. Uh, dus, uh, maar ja goed, het, het zal eigenlijk de, de, de finale zijn, de ultieme feestavond, de afsluiting, maar ja goed, dat is het dus niet geworden. Nee, het is... Uh, nee. Goed, uh, nou, laat maar hopen dat het meevalt uh, met, ja. met de gewonden. Dankjewel. Muziekjournalist Jean-Paul Hek... vanaf het festival in uh, Steenwijk en Wold in Overijssel. I'm oh. not van orkestra Bouwbap uit Senegal. Het is tien voor tien. Ranomi Jojo stilde haar Olympische honger... met haar tweede gouden medaille. Na de 100 meter was het vanavond de 50 meter vrijslag die ze op haar nambracht. Martin Martin die sprak met haar. Ranomi, gefeliciteerd. Uh, ja, dit moet een emotionele achtbaan voor je zijn. Hoe gaat het met je? Dit is echt bizar uh, om, om na die gouden medaille... en eigenlijk dus na het einde nog even op te laden... voor die het wissel...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 Nou ja, ik heb mezelf altijd die druk opgelegd. En dat is niet van de laatste dagen, dat is gewoon al uh, ja, een paar jaar. Maar ja, de laatste dagen, omdat ik natuurlijk ook Twitter, uh, veel Twitter en Facebook lees, merk ik gewoon dat Nederland echt uh, meeleeft. Ze dus doen het goed, maar de druk die is best wel uh, behoorlijk toegenomen. Het is toch wel uh, een lekker gevoel als je het ook waarmaakt. En hoe doe je dat? Want uh, er zijn nogal wat Nederlandse sporters die juist met dat aspect moeite hebben. Hè? Op het moment dat het van ze verwacht wordt. En dan is zo'n finale, ja, dan, dan wordt het anders. Jij kunt je daarvoor uitsluiten, voor afsluiten. Maar wat zijn de geheimen? Er zijn geen geheimen. Ik denk dat het gewoon een goede balans vinden is uh, tussen uh, dingen wat je wel doet en niet doet. Of liever niet doet. Ja, en ik voel me fijn bij twitter en Er uh, zijn dus ook tof sporters die uh, goed kunnen presteren met twitter. Je ja, aandelen Twitter of zo, dat mag je niet te vaak zeggen. Oh, sorry. Ik, eh, uh, ik dus nu niks meer te zeggen. De gouden medaille had je ondertussen even aan hem alleen gegeven. Straks bij een hem kwijt, uh, pas op. Ja, dat, ik, nee, dat verwacht ik niet. Uh, nee, ik ben zo blij voor Marleen. We trainen natuurlijk al vier jaar lang uh, bij elkaar in de baan, uh, dag in dag uit. Ja, ik vind het ook super voor Chaco dat hij toch weer uh, geflikt heeft en dat we allebei op het podium staan. Uh, dat... Ja, dat vind ik mooi dat je Verharen noemt, Chaco Verharen je coach. Die het in het verleden natuurlijk al een paar keer heeft bewezen, met enkele mooie namen. Wat is zijn geheim, wat doet hij, hoe kan hij een zwemmer zo goed afstemmen? Chaco uh, houdt me rustig, maar die, die zorgt ook dat ik presteer op het juiste moment. En, ja, volgens mij is dit zijn zesde Olympische Spelen of zijn vijfde dat hij uh, een zwemmer heeft die een medaille wint. Dus uh, nee, dat is een heel goed teken en uh, nou, misschien volgende nog meer, maar uh, ja, het bevalt gewoon super goed met Jaco. En,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 Ik ben heel erg met uh, nu bezig en vooruitkijken en alles regelen in mijn hoofd en alles al plannen. En ik denk dat ik de komende maanden gewoon uh, lekker rustig op vakantie ga en gewoon uh, vijf minuten van tevoren verzinnen wat ik zou gaan eten in plaats van de vier dagen van tevoren. Ja, dat is ook wel eens <laughs> lekker natuurlijk. Hey, um, er, wordt, er wordt over jou gezegd, ze komt zo nuchter over. Ik, ik merk nu aan je dat er wel wat van je afgevallen is en ik zie meer blijdschap, maar... Uit je dak gaan, echt uit je dak gaan. Dat hebben we nog nauwelijks gezien. Dat uh, komt vanavond wel, uh, of in ieder geval de komende week. We zijn nu klaar de zwemmers dus, we, dus uh, we gaan behoorlijk wat feestjes volgen. Die uh, Groningse Kromo Jojo met Surinaamse roots kan wel degelijk uit het dak gaan? Absoluut, absoluut. Ja, dat zien jullie nu niet, maar ik ben nu nog even moe. Maar uh, nee, dat uh, feestje bij Kromo vanavond, ja. Geniet ervan. Oké, okay, dankjewel. Ja, wel. Ranomi Kromo Widjojo sprak met Martin de Vriesema. Naar de Atlantiek en die houtkamp. Ja, het laatste nummer op de kan bij de vrouwen. Nog 50 meter voor de twee Nederlandse dames. Waarbij de Schippers het net gaat winnen op de 800 meter. Het laatste onderdeel van Nadine Broersen. Allebei een uitstekende meerkamp afgelegd hoor. Ik kan niet anders zeggen als je van de 40 gestarte deelnemsters zo rond de tiende plaats eindigt. Terwijl ze zojuist over de finish komen. En ik kijk even naar... De, de tijd die is uh, nog niet bekend, maar dat zal zo vast wel uh, bekend worden. Uh, dan uh, heb je het gewoon heel goed gedaan als je zo rond die tiende, elfde plaats van de wereld bent. Ja, wat, wat wil je dan nog meer? Straks uh, de laatste uh, acht of uh, negen dames die nog uh, gaan lopen. Waaronder de ronde bijna van uh, Jennifer Ennis. Uh, Jessica Ennis moet ik zeggen, de Britse die uh, hier... De gouden medaille gaat binnenhalen of ze moet echt onderweg zoals dat net met Euser gebeurde. Jennifer Euser uit uh, Duitsland. Of ze moet in elkaar uh, zakken met een uh, blessure. Maar anders uh, wint zij gewoon heel dik de gouden medaille. En zal het een enorm feest worden hier in het stadion. Uh, ik kijk nog eventjes naar uh, de tijden. Uh, voor een persoonlijk record van uh, uh, Nadine Broersen. zal ze toch wel heel hard moeten hebben gelopen. En ik denk niet dat ze dat redt. Uh, Schipper zei gisteren dat het hoogspringen waarbij ze zo'n prachtig persoonlijk record haalde... zoveel kracht heeft gekost dat dat toch de kost is gegaan van uh, bijvoorbeeld het verspringen en het speerwerpen van vandaag. En dat kan ik me voorstellen, want dat waren uh, twee wat tegenvallende onderdelen... voor die uh, geweldige dame die het uh, goed heeft gedaan. En nog op de 400 meter in actie gaat komen later deze Olympische Spelen. Nou, de tijden laten op zich wachten. Uh, straks gaan we dus de laatste uh, uh, negen dames aan het werk zien van de Meerkamp. En dan uh, is dat meteen het feestje van Jessica Ennis.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 de jazz, politie en uh, liefdesliedjes. Tot zover uh, alweer dit uur uh, van de Radio 1 Sportzomer. Maar we gaan natuurlijk gewoon door, want zometeen uh, na tienen zijn we gewoon weer terug. Ja, en uh, hopelijk ook met nieuws over de ingestorte feestent op het Dickie Wood Festival. Waarbij uh, tientallen gewonden zijn gevallen. We hopen dat we daar na tienen meer nieuws over kunnen brengen. Tot zo.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 Kijk op Bruinzeelparket.nl Dit is Radio 1.